Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie van de Belgische provincie Namen... is in onderzoek begonnen naar de dood van een student tijdens een ontgroening. De student, van wie alleen bekend is dat het een jongen is... die in 2002 werd geboren, overleed afgelopen nacht... in het dorpje sart Kustin in Zuidoost-België. Daar waren volgens Belgische media zo'n 300 studenten... van verschillende hogescholen uit Namen bij elkaar gekomen voor de ontgroening. De vraag om IC-capaciteit zal komende weken te groot worden... waardoor de kwaliteit van de zorg in gevaar komt... Dat zeggen de afdelingshoofden van de intensive care afdelingen van de acht academische ziekenhuizen tegen Nieuwsuur. Ze pleiten voor maatregelen vanuit de politiek om de besmettingscijfers terug te dringen. Het RIVM meldde eerder vandaag 8219 nieuwe positieve tests. 243 meer dan gisteren. En dat is het hoogste aantal sinds de Dansen met Jansen piek van 19 juli. Momenteel liggen er 1122 mensen in het ziekenhuis, waarvan 220 op de IC. In een Forense trein in Tokio heeft een man van 24 meerdere passagiers neergestoken. Hij was verkleed als de Joker, de schurk uit de Batman films en strips en is aangehouden. Volgens Japanse media zijn er 17 gewonden gevallen. Een van hen is zwaar gewond. Ook stak de man een treinstel in brand. Op dat moment waren veel Japanners op weg naar het centrum van de stad voor halloween feesten. Volgens Japanse media gebruikte de man zoutzuur om de brand te stichten. In de Eredivisie heeft Feyenoord vanmiddag de Stadsderby tegen Sparta met 1-0 gewonnen. Het doelpunt van Dessers viel in de blessure tijd. NEC won in eigen huis met 3-0 van FC Groningen. RKC tegen Cambuur en Utrecht tegen Willem II zijn nog bezig. En vanavond staat ook nog go Eagles tegen Fortuna Sittard op het programma. Het weer, er trekken stevige buien over het land. Vanavond klaart het breed op, maar vannacht gaat het dan weer regenen. Morgen langs de hele kust buien en met 12 of 13 graden is het een stuk frisser dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knopertrottenpot en Beverwijk is de vertraging 10 minuten. Eén rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu ZFM. Your Sun, Sea and Sand Summer Station. Na na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na.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 You back in a minute. I'll play tag, bitch, I'll be new. We don't fuck with lies, We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye aye aye. I'ma hit you back in a minute. I'll play tag, bitch, oppin' it. We don't fuck with lies, We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye aye aye. She saw him walking away Now she's left Cleaning up the mess he made So fathers be good to y'all daughter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 back Now that's the meaning of the lie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 Ik ben serieus ben met jou, baby alsjeblieft. Ik zoek een dame als jou, Ik maak je direct mijn vrouw. That's what I need.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 Awardshows met m'n baby of we pakken gala's En ze spuugt op die dier, ze doet het met Salama Knerres Ik zoek een dame als jou, ik maak je direct mevrouw. vrouw That's what I need Ik heb geen tijd voor die saus, ben serieuzer met jou Baby, alsjeblieft Ik zoek een dame als jou, ik maak je direct mevrouw. vrouw That's what I need ik heb geen tijd voor die saus. Ben en met jou, baby, als je Man, we doen het slow. Ik heb geen haast, baby. Ik lijk gesloten, maar ik zeg je wat je vraagt, baby. Missy nigga, weer, soms reageer ik traag. Baby. Ja, baby, vertel me dan wat je doet vandaag, baby. Gesprekken switchen, van serieus naar gezellig. Mijn met ambities, die money komt niet vanzelf. Die girls in mijn volen te zeggen het niet te tellen. Maar alleen zij telt als ze vast, me nog wil bellen, ben verliefd. Ik zij kan niet beseffen van de boy is artiest. Ze vraagt wat is die mining van die test, daar en die slies.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 can always count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 Te kort om niet bij jou te zijn Mijn leven is te kort om niet bij jou te zijn, Mijn leven is te kort om niet bij jou te zijn, maar waarom gaan we altijd maar naar meer op zoek?